In Georgië is paniek uitgebroken door een tv-uitzending waarin werd gesuggereerd dat Rusland het land was binnengevallen. Er was te zien dat de hoofdstad Tbilisi werd gebombardeerd en dat Russische tanks de stad introkken. Ook werd gemeld dat president Saakashvili bij de aanval was gedood. De uitzending leidde tot overbelasting van het telefoonnet en veel Georgiërs renden de straat op. Pas aan het eind van de uitzending, die een half uur duurde, werd gezegd dat de reportage niet echt was. Er waren beelden gebruikt van de Russisch-Georgische oorlog van twee jaar geleden. Het was bedoeld om te laten zien wat er kan gebeuren als Georgië zich niet goed voorbereidt op een militaire invasie. De Afghaanse president Karzai zal toch niet alle leden benoemen van de Electorale Klachtencommissie. Op dat besluit was veel kritiek gekomen uit binnen- en buitenland. Karzai gaat er nu mee akkoord dat twee van de vijf leden buitenlanders zijn... De vorige klachtencommissie, met daarin drie buitenlanders... speelde vorig jaar een belangrijke rol bij het aantonen van fraude bij de presidentsverkiezingen. Vorige maand maakte Karzai bekend dat hij zelf vijf Afghaanse leden van de nieuwe klachtencommissie zou benoemen. Dat werd gezien als een poging om de commissie onder controle te krijgen. AZ heeft afscheid genomen van Dirk Scheringa... die in oktober, na het faillissement van zijn DSB-bank, vertrok als voorzitter en sponsor. Voor het begin van de wedstrijd tegen RKC werd hij benoemd tot erevoorzitter van AZ en tot erelid van de supportersvereniging. Verder kregen Scheriga en zijn vrouw een seizoenkaart voor het leven. En in de eredivisie heeft AZ met 6-2 gewonnen van hekkersluiter RKC. Voor AZ scoorde Hamdawi drie keer. VVV verloor thuis met 1-0 van Utrecht. NAC Groningen eindigde in een 3-0 overwinning voor Groningen. De wedstrijd NEC Roda is nog aan de gang. Het weer vanavond af en toe regen, vannacht koelt het af tot zo'n 3 graden. Morgen regenachtig weer, het wordt een graad of 8. Dit was het NOS voor Zandvoort. wordt heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar, live. We met, met nu de Groove Empire.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 Try so hard just to please me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 Well, that's your fear I know the message My heart is sending But you don't read it You keep me guessing Is it World. Within a circle, without a sound I'm underwater, in overdrive